Jan van der Putten met het NOS-journaal. familielid naar Syrië is vertrokken. Uit onderzoek van de universiteit Leiden blijkt dat de meeste mensen in verbijstering achterblijven... omdat ze niet doorhadden dat diegene radicaliseerde. Volgens onderzoekers komt dat doordat de familieleden vaak hun eigen zorgen hebben... zoals financiële problemen en relatieproblemen. En daardoor moeten de, de, de gezinsleden niet worden gezien als dader, maar als slachtoffer.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 De voedselbanken hebben afspraken met telers en handelaren gemaakt... voor de levering van verse en gezonde producten. Groente en fruit uit Poeldijk komt de komende tijd... ook in pakketten van andere voedselbanken terecht. Schiphol krijgt op deze drukste dag van het jaar... 233.000 passagiers te verwerken. Dat zijn er 3.000 meer dan op de drukste dag van vorig jaar. Binnen Europa zijn het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië... en Griekenland het populairst voor vliegreizen. Buiten Europa de Verenigde Staten. Schiphol zet extra personeel in om de grote stroomreizigers te verwerken. Burgemeester Halsema van Amsterdam wil snel extra politieagenten in het centrum van de stad. Volgens de Telegraaf gaat ze minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid overtuigen van de noodzaak daarvan. Halsema kreeg vrijdagavond een rondleiding door het centrum. Zij ontkent dat er sprake is van complete wetteloosheid, zoals de Amsterdamse ombudsman eerder beweerde.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 Giochi pieni di malinconia, buongiorno Dio. Sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Lasciatemi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 It's Sono fiero sono un italiano un italiano vero Als je al iets van Bruno Mars wilt gaan tellen, dan heb je heel veel handen nodig, Albert Jan. Want alles past dat hij inmiddels niet meer. Die man heeft al zoveel hits gemaakt. En onder ook deze samen met Cardi B. Jo, de single finesse. Het is 17 over 3, Zandvoort op zaterdag. Ja, en natuurlijk naast al die evenementen die nog komen gaan en die dit weekend op tafel staan.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 sabes, sabes, besame. Bezame, otro ratito. Suave. Uh, pequeña, echate pa' ka. Dámelo. Cuando tu me besas, me siento en el aire. Por eso, cuando te veo, comienzo a besarte.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 BESAME, BESAME, BESAME, OTRA VEZ. Ik wil sentir tus labios. besando BESANDOME OTRA VEZ. BESA, BESA, BESAME, UN POQUITO. BESA, BESA, BESA, BESA, BESAME, OTRO RATITO. Suave. BESAME, SUAVECITO, SIN PRISE Y CON CALMA. DAME UN BESO BIEN PROFUNDO, QUE ME LELE AL ALMA. DAME UN BESO MÁS, QUE MI moca. Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente besame sentir tus labios dándome otra vez, suavemente De meest bekende uitvoering van de Swafeminte en van Elvis Crespo. Die versie draaiden we ditmaal niet, maar wel een andere. Paul Kles, inderdaad, met dezelfde single Zwaaf en Ja, het gaat morgen en overmorgen heel druk worden op Schiphol. Bijna iedereen gaat op zomervakantie. Gelijk heb je, maar ja, aan de andere kant. Je had ook gewoon hier kunnen blijven. Hè. Ook uh, zonnig weer de komende dagen nog... Uh, Here in Salzford and the regio. Celebrate several weeks, my good tea and sweating. We took the Holly thing with all our friends. It was a time to relax and let you wear it behind. Except in seven weeks for something crossed my mind. And what's the thought of the time we never forget? One morning our parents kicked us out of a bed. We'd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 <laughs> my name is MC Swan, and also DJ. I didn't like the schools, so I took another way. You're like the Micah G, so I use my voice. As soon as I bought the car, I the big Rolls Royce. That's right, my name is Micah G. I used the Honey Day with the F c on the suite. Was a party bigger than Hollywood?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 m i k e r n d e yo, M is Microphone And g is genius, Micah D in the house, that's serious. And you know that, and you show that, it's time, when, so let's go back. We are going on a summer holiday. We go do, into do, London and New York City. We are going on a summer holiday. Do, do, do, do. Do, do, do, do. holiday. We go to London and New York City. We wens iedereen een hele fijne vacantie toe.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 Oké, okay, gaan we het ook over mijn jeugd hebben? Een van mijn eerste werkplekken was Camping de Branding. Ja, oh. dus dat was mij ook wel wat. Dat wist ik niet. Ja, echt ja, Oké. Okay. Ja. Okay. In de supermarkt daar. Ja, zo, Zo hoor je nog eens wat. Hier is Dora van Daddy Yankee. Como de ram pam pam mi mente me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 Het verhaal, c'est une belle histoire. En het licht besloten in je lach. Il rentrait chez lui, là-haut, dans Het begin van duizend, en één nacht, in één nacht, en wat maakt het uit? Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven. Dit heb le jour de chance. Je wat al de op je chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. Wat een mooi moment, een ademloos gesprek En misschien zie ik hier ook En dat was uh, al de liefste, samen met Paul de Leeuw en Une Belle Histoire, Oftewel, een mooi verhaal. En dat is al vlak voor de evenementagenda. Nou, uh, Q2 is nog druk gaande. Ja, dat, we houden het even als cliffhanger. Uh, ja, allerlei spannende ontwikkelingen op dit moment uh, daarop op het circuit. Maar daarover straks veel meer. Maar eerst de evenementenagenda. Allereerst nog tot en met 19 augustus. bent u van harte welkom in het uh, Zandvoortsmuseum. Museum. Want dan staat het Zandvoortsmuseum Museum volledig in het teken van een tentoonstelling Art with Pride.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 De DJ's draaien een zomerse mix van Dexco en dance classics. Het feest, zoals gezegd, begint om half acht en duurt tot 10 voor 12. de tickets zijn 11 euro en die zijn te koop op www.letsparty.nl. www.letsparty.nl De deurprijs is 14 euro. Nogmaals, de locatie, de haven van Zandvoort, strandafgang Paulusloot nummer 9. Meer informatie over dit festival en over alle andere festivals van de haven van Zandvoort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 Nou, wij hadden rond het middaguur hier in Salford ook een flinke bui... met een windhoos op de boulevard... waardoor de zammermarkt geheel plat tegen de grond is geblazen. Maar ja, daar in uh, Hongarije, op de Hogaro Ring gaat het nu ook keer zeg. Niet te geloven, het komt uh, met bakken naar beneden. En uh, iedereen uh, rijdt op dit moment op de full wetbanden. Uh, en uh, ja, we zitten in Q3 op dit moment, nog 7 minuten en 26 seconden te gaan...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 self today That's why I keep on running Before I